3 uur. Het NOS-journaal. Nanette netteweil. Minister Spies noemt het een tegenvaller dat de rechter het niet goed vindt... dat de Belastingdienst inkomensgegevens over huurders aan verhuurders verstrekt. Volgens de wet kunnen huurders die meer dan 43.000 euro per jaar verdienen... en in een goedkoop huurhuis wonen, een extra huurverhoging van 5 krijgen. Of dat, dat betekent dat deze huurverhoging per 1 juli wel of niet door kan gaan... daar moet ik echt de uitspraak van de rechter nog even goed op uh, beoordelen. De zaak was aangespannen door vier huurders... die vinden dat de Belastingdienst hun privacy schendt... door hun inkomensgegevens aan de verhuurder te geven. De rechter geeft hen gelijk omdat de wet nog niet in werking is getreden. De Eerste Kamer moet er nog over beslissen.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 SP-raadslid Pascal Smit uit Amsterdam, die doodsverwensingen op zijn Facebookpagina had gezet aan het adres van premier Rutte en presentator Jort Kelder, is geschorst. Smit suggereerde dat hij Rutte wilde ombrengen en Jort Kelder wenste hij allerlei ziekten en ook de dood toe. SP-leider Roemer houdt er rekening mee dat Smit uit de partij wordt gezet. Daar gaan de leden in Amsterdam over, maar ik ga er vanuit, want dat is een Amsterdamse zaak dat sowieso uh, wel in gang gezet zal gaan worden of zo. Dus. Maar dat is het eerste wat je kunt doen, is in ieder geval zorgen... dat hij nu niet meer als SP in de deelraad uh, zijn uh, woordje kan doen. Want dit, uh, dit kan eigenlijk niet. Premier Rutte is niet nieuwsgierig naar het boek van PVV-leider Wilders over de islam. Wilders presenteert zijn boek op 1 mei. En het gaat over de islam die hij een gevaarlijke ideologie noemt. Rutte zei dat VVD en CDA nu eenmaal fundamenteel anders... over de aard van de islam denken dan de PVV. Verder ken ik wel eens een beetje de opvattingen van de heer Wilders over de islam. Dus in die zin ben ik niet geïnteresseerd in het boek. En als het boek te ver gaat, zal ik daar afstand van nemen. Het weer af en toe zon in het binnenland enkele buien. Het is een graad of 11. Vanavond opklaringen, morgenochtend weer wat bewolking. De rest van de dag wordt het vrij zonnig en zo'n 12 graden. Zondag meer bewolking en een frisse Noordoostenwind. ANUB Verkeersinformatie. De meeste files staan nu in het midden van het land. De file op de A1 springt er wel uit. Van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat tussen Bussum en de Puntschoten 10 kilometer. Ook die op de A12 richting Arnhem is lang. Voor Driebergen 7 kilometer. A15 van Gorkem naar Nijmegen. Tussen Wadernooijen en Echtold 4 kilometer. Dat komt door een autobrand. En de A37 van Hogeveen naar Emmen. Tussen Hogeveen Oost en Knopend Holsloot 3 kilometer. En dat komt door werkzaamheden.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 Het is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. En goedemiddag en welkom hier vanuit het café de Kroon aan het Rembrandtplein. Moet het aantal ganzen in Nederland worden uitgedund? Daarover gaan we zo direct debatteren. En de column van Justus van Oel, deze keer over het fantastische Duitsland. U kunt reageren, Twitter, hashtag AfroVML of bekijk ons op afro.nl/slash vrijdagmiddag live. Duivik, ongeldig! Ja, dames en heren, gisteren was het in de Telegraaf te lezen: in Landsmeer zijn tientallen huwelijken eigenlijk ongeldig. Dat komt doordat in die gemeente huwelijken werden voltrokken... op niet-officieel daarvoor erkende locaties. Dat is vervelend. Maar het kan erger, zoals onze redactie met Arends ogen heeft uitgevonden. Zoals in de gemeente Bokkersheide. Daar zijn wel meer dan 250 huwelijken ongeldig, blijkt nu. Bij mij aan tafel een van de gedupeerden, mevrouw Droge Doosma. Mevrouw Droge Doosma, wat is het verhaal? Nou, dat kost me wel moeite om het te vertellen door de emotie. Nou, probeert u het toch maar. Uh, nou ja, eh... Uh, 35 jaar geleden ben ik getrouwd met mijn man. Oh, dat toch wel? Nou ja, dat dacht ik tenminste. Want? Wat was er gebeurd? Nou ja. Vorige maand ging ik naar het gemeentehuis... Ja. omdat ik mijn man wilde verrassen met het vernieuwen van onze trouwgelofte. Ja. Dat, dat leek me leuk, een mooi feest. Mm -hmm. Bevestiging van onze liefde. Ja. He, wie houdt het tegenwoordig nog 35 jaar vol? Geen mens toch? Ik in ieder geval niet. En, en toen? En toen werd ik aan het loket... <lacht> Ja? Ben ik keihard in mijn gezicht uitgelachen. Ik stond daar met mijn boodschaptas, terwijl het hele gemeentepersoneel naar me kwam kijken en wijzen en uitlachen. Jezus, uh, omdat? N nou ja, omdat het huwelijk dus officieel niet bestond. Nooit bestaan had. Dus als ik zoiets wilde... dan zou het gewoon de eerste huwelijksvoltrekking worden. Ja. Voor het volle tarief. Ja. Goed, ik wend me even naar de meneer tegenover u, die... Al Hoeveel jaar ambtenaar van de burgerlijke stand in Bokkersheide is? Ja, veertig jaar. Dus u bent hier verantwoordelijk voor? Ja, ja, ja, ja. en wezen wel. Ja. Wat ik deed is, is mensen, zoals, net zoals in Landsmeer locaties aanraden... die niet erkend waren als trouwplek voor de lol. <lacht> zoals? Ja, nou ja, speeltuinen, het slachthuis, onderwater. Dat soort dingen. Heel geestig geworden. Maar niet officieel. Je ja, het gezicht van mijn vrouw aan het loket moeten zien. Ja. Kent u het woord beteuterd? Ja. Zo zag ze eruit. Beteuterd. <lacht> Heerlijk. Maar, maar waarom? Nou ja, bent u wel eens gemeenteambtenaar geweest? Je kunt beter dood zijn zo verschrikkelijk saai als het is. Ja, maar waarom bent u dan ambtenaar geworden? Ja, nou, dat gaat bij onze generaties van vader op zoon, vandaar. En ja, je hoeft bij mijn vader niet aan te komen dat je dokter wou worden... want dan kreeg je de wind van voren. En als je daar eenmaal zit, dan ga je dingetjes bedenken om het draaglijk te maken, ja. ja me, mevrouw, hoe reageerden uw kinderen hierop? Oh, ja. Die blijken dus ook technisch niet te bestaan, nee. blijkt nu. Meneer? Ja, ja, dat noemen we dan een vormfout. Maar wat ik deed, ik spelde de namen net verkeerd op het formulier. En dan bestaan ze helemaal niet. Dat is leuk, hè? Ja, dat is zeker maar goed, mevrouw, dat uw ouders dit niet meer mee hoeven te maken... Oh, omdat ze overleden ja. zijn. Oh, ja, daar deden we dus hetzelfde mee. Dus oh. technisch leven, haar ouders nog. Ja, maar wat betekent dit geest. praktisch voor u, mevrouw? Nou, doordat ik voor dat huwelijk kwam, vonden een paar ambtenaren uit... wat er officieel aan de hand was. Dus of ik voor drie kinderen de totaal uitgekeerde kinderbijslag... onmiddellijk wil terugbetalen, dat loopt in de tienduizenden. Die heb ik niet, nee. ik weet me geen raad... Ja. Mijn man heeft maar een eenvoudige baan. Uw man is hier ook begrepen. Waar zit hij? Recht tegenover me. Wat zegt u? Ja, ik ben het, meneer Droge Doosma. Dames en heren, excuus, maar ik verklaar het interview hierbij voor ongeldig. Goedemiddag. We horen Mayan Luyf, Pieter Bouwman en Henry van Loon. Iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer, we zetten de katheders klaar. Daarachter mensen met verstand van zaken. Vandaag over ganzen, want het broedseizoen is al begonnen. En vooral de aanwas van ganzen is voor velen een doorn in het oog. Omdat ze voor overlast zorgen. De groei van de populatie moet, zeggen zij, met alle middelen die voorhanden zijn bestreden worden. En daarover gaan we het hebben met Adriaan Guldemond van het Centrum Landbouw en Milieu. En met Harm Niese van Bescherming. Uh, beide welkom, meneer Guldemond, om met u te beginnen met uw dieren hebben, Ja. Zegt u voluit? Ja. Zonder enige ja. terughoudendheid. Uh, meneer Nies, houdt u van ganzenvlees? Ik heb het nog nooit geprobeerd te eten. Ook niet van plan om het ooit te gaan eten? Nee, ik heb niet speciale behoeften, nee. Nee, want het is uh, binnenkort meer voor handen begrepen, hè? via voedselbanken, ja, restaurants. de meeste mensen en... schijnen het niet lekker te vinden. Is dat zo? Ja, ganzen werden vroeger grote aantallen gejaagd en ik heb met eigen ogen gezien dat de jagers vuilniszakken met dode ganzen gewoon bij het grove huisvuil zetten. Omdat alleen hele jonge ganzen voor sommige mensen nog te verteren. En de gulden moet wel eens gegeten. Ik heb het deze week nog gegeten zelfs. En? Ik moet zeggen, het was buitengewoon lekker. En het is zo dat uh, de bereiding van wilde gans... daar moet je weten hoe je het moet doen. Maar daar kan je fantastische gerechten van maken. Ik kan natuurlijk aan de kok liggen. We gaan debatteren over een stelling zoals wij die hebben geformuleerd. De ganse populatie wordt onhandelbaar groot... en moet daarom actief bestreden worden. Om te beginnen krijgt u allebei een halve minuut... om ongestoord even uw standpunt toe te lichten. En daarna uh, gaan we debatteren, meneer Guldemond... van Landbouw en Milieu. Een halve minuut voor uw reactie op de stelling... dat die ganse populatie uitgedund moet worden ja. Ik ben het daarmee eens. Als je kijkt naar het aantal ganzen wat in de zomer in Nederland voorkomt... is dat nu ongeveer 400.000. Over zes jaar is dat een miljoen meer. Nou, als we daar niks aan doen, dan krijg je dat de schade die nu al optreedt... die wordt, nou ja, dat kan je zelf nagaan, wordt zeer veel groter. De schade in de landbouw, ze eten de gewassen op. Schade in natuurgebieden, ze poepen de orchideeënvelden vol. En niet last but not least, de vliegveiligheid is het geding. Het is absoluut noodzakelijk. Actie is essentieel. Dat zo voor de eerste halve minuut. En niets doen is geen optie. En toch nog even stiekem een zinnetje. Meneer Nissen voor u ook een halve minuut... voor uw reactie op de stelling dat die populatie uitgedund moet worden. Ja, meneer Guldemond heeft in werkelijk alle opzichten ongelijk. Ten eerste zal de populatie niet blijven groeien. Er zijn al aanwijzingen op een heleboel plaatsen dat het stabiliseert. Sommige ganzen gaan zelfs al in een aantal achteruit. En dat iets doen, dat betekent bestrijding. Bestrijding is altijd het domste wat je kan doen... want dat doet niks aan de oorzaak van het probleem. Als je al vindt dat er een probleem is. Dat probleem wordt overigens vreselijk overdreven. Vroeger werd er heftig op ganzen gejaagd in de winter... En dat is nu volgens een akkoord dat eraan zit te komen niet meer nodig. Meneer uh, Nissen, om maar te beginnen. Uw stelling dat die populatie, u had het over zes over jaar uh, nog eens een miljoen extra... Hè, bovenop die 400.000, ja. die, die klopt helemaal niet, blijkbaar. Nou, uh, maar waar baseert dat... u dat op? Nou, als je kijkt naar de... Kijk, ik zal iets, iets uh, uitgebreider vertellen. We hebben ganzen die hier in de winter komen, de overwinterende ganzen. Dat zijn er al ruim 2 miljoen, 2,2 miljoen. Die zijn redelijk stabiel, dus dat klopt wat de heer Nissen zegt. Als je kijkt naar de ganzen die er broeden, dat is een andere populatie... die groeit per jaar gemiddeld, over alle ganzen genomen, met 15 procent. De zomergansen even voor je De zomergansen, precies. Ja. De zomerganzen groeien met 15 procent. Er is nog geen enkel teken dat uh, die populatie groei vermindert. Het is wel zo dat op sommige plekken waar ze al tijd zitten... neemt de groei af, maar ze koloniseren iedere keer weer nieuwe gebieden. En daardoor neemt die groei, die gaat gewoon door. Dus over zes jaar zitten we echt... Een miljoen verder. En die overlast? Nee, absoluut onzin. Nog even, want, want de overlast, zijn we niet, daar is ook helemaal geen sprake van. Zal ik even toelichten. De overlast, het is nu zo dat het ganzenbeleid in Nederland... dat kost ongeveer 22 miljoen. En dat zit in schades die worden uitgekeerd die in de landbouw plaatsvinden. Uh, en daarnaast is het zo dat ook de terreinbeheerders... waar heel veel ganzen broeden... die zijn ook helemaal niet zo blij met die ganzen... Want hun noeste werk, prachtige orchideeënvelden... op een gegeven moment op Texel bijvoorbeeld, daar komen ganzen. Zo massaal dat ze de zaak helemaal onderpoepen. En je kan de uh, orchideeën wel een dag zeggen. Ja, vanochtend op deze zender werd er ook aandacht aan besteed. Eh, meneer Nissen, vooral ook dat poepen, daar werd over geklaagd. Maar goed, 22 ja. miljoen horen we, kosten En mooie bloemen die weg zijn, veel schade kortom. Niks ervan. Um, er is bijvoorbeeld, in 2008 is er een grote bestrijdingsactie op Texel geweest. Omdat ze zo'n schade zouden aanrichten... zijn er 4.500 ganzen gevangen en vervolgens vergast. Dat mag nou voorlopig niet meer. En dat heeft ook niks geholpen, want drie maanden later... zaten er weer net zoveel ganzen als ooit daarvoor. Bovendien, dat ging onder leiding van beheerders van staatsbosbeheer... en van natuurmonumenten. En nog maar één jaar daarvoor hebben beide beheerders in Het openbaar luid en duidelijk verklaard: Wij hebben totaal geen last van die ganzen. Wat ons betreft hoeft er niks aan te gebeuren. Er is namelijk heel wat anders aan de hand. Op het ogenblik schreeuwen de boeren moord en brand. Ja, maar wacht even, en... Staatsborst. Zegt u maar: Het gaat hier om, om, om boeren en om andere mensen die geld moeten betalen om de schade aan ja. hun gewassen bijvoorbeeld te uh, verhogen. Ja, ja, dit voorkomen. was dus het ene verhaal: van, ze doen zo'n schade in natuurgebieden. Ze, ze, plat, mm -hmm. ze, ze poepen op de orchideeën en vreten ze misschien maar zelfs. Maar kent u alle schade en overlast dan? Nee, er is wel eens hier en daar schade en er is wel eens hier en daar. Overlast. Miljoen maar miljoen is af en toe Nee, luister, wat is er vroeger gebeurd? Tientallen jaren is er ten koste van miljoenen ganzen die geschoten zijn... en om, desondanks miljoenen aan uh, euro's die uitgekeurd zijn... bij de jacht op winterganzen. En die winterganzen wil men nu opeens met rust laten. Met andere woorden, ja, het heeft ja. geen effect gehad wat er toen gebeurde. Ja. En achteraf was het dus kennelijk ook niet nodig... dat die schadeuitkeringen u zegt, waren. U zegt die maatregelen om dat bestand terug te brengen... of het nou afschiet of er gas is, die werken niet. Nee, die bestaat helemaal niet. Er is geen enkele manier. Dat is ook het verwijt wat ik aan de heer Guldemant... en al die andere mensen ja. maak. Ze hebben misschien enig verstand van ganzen... maar ze hebben totaal geen verstand van bestrijdingsacties. Nee, en maar, van het maar het gaat ervan. mij even om het principe. Want u zegt, die werken niet. Maar vindt u wel u dan wel de stelling dat het bestand uh, kleiner gemaakt moet worden... Ja, of bent u daar niet. ook niet mee eens? Dat kan niet, dat kan niet. Maar zou Want... het wel wenselijk zijn? Nee, ik vind ook dat er hier en daar veel ganzen zijn. Maar waardoor <laughs> komt dat? Er is een hele eenvoudige biologische wet. En die zegt, je krijgt diersoorten die horen bij het landschap dat je zelf maakt. En nou, wij hebben een landschap waar ganzen op afkomen. En dat wordt steeds erger. Meneer Guldemond, het kan niet. Dat nou, terugbrengen uh, van die populatie. Uh, het klopt, Nederland is echt een ganzenland. Dat is, dat is volkomen waar. Het is voor de wintergansen die er zijn, is het een hele, heel lekker land. Maar ook voor de... Want veel voedsel. Veel voedsel. Ze kunnen op het open water rusten. En ze, uh, nou, wat wil je nog meer? De, de ganzen die hier broeden, dat is pas iets van de laatste 30 jaar. In 1960 zijn de, is de Gouwe Gans hier gekomen. Dat is oorspronkelijk een broedvogel. Die hoort hier echt thuis. Het is hartstikke goed dat hij weer gekomen is. En uh, omdat wij moerassen hebben, we hebben, naast die moerassen hebben we de prachtige, lekkere, malse weiden waar de jongen kunnen opgroeien. Maar als dat allemaal zo goed en natuurlijk ja. is, waarom willen u het dan toch terugbrengen? Nou, kijk, uh, de, de noodzaak om dat te doen uh, is gewoon zo groot. Dat je wel kan zeggen: van het lukt ons niet. Maar ik twijfel eraan. Want als we even teruggaan naar de historie. Uh, de ganzen die vroeger vanuit het noorden hier kwamen, die zijn in... Uh, maar laten we het niet te lang maken, want zoveel uh, tijd heeft u niet meer. Want uh, wat moet je er dan aan doen? Waarom uh, zou het wel teruggebracht kunnen worden uh, uh, op wat voor manier? Nou kijk, uh, ik bestrijd dat het niet effectief zou zijn om de ganzen te schieten. Vroeger werden de ganzen bejaagd en dat was een van de redenen... dat het populatieniveau heel laag was toen de jacht werd... Verboden, namen de ganzen geweldig toe. Dus met jacht, hoe vervelend dat ook soms is... Kun je die populatie je die terugbrengen, brengen, maar toe. afschieten, Absoluut, meneer niet. Nee, totaal onmogelijk, en dat weten we al. Want maar waarom, is... als je ze afschiet, zijn ze toch dood en nee, is er, er een, een gans minder? Ten eerste, wat ze nu vooral doen, is dood, bijvoorbeeld het bestrijden van de nesten. Dat is dom, want van die eieren wordt maar een heel klein percentage ooit een volwassen gans. Dat is uiterst inefficiënt. Wat ze ook doen, is schieten, ook weer ja. voor een groot deel jongen. En waarom werkt dat hier? Nou, omdat sowieso 70% procent van alle jonge ganzen het volgende voorjaar toch niet haalt. Dus die komt helemaal niet. Nou, dan heb je dus 30% procent minder. Nooit in, nee, die komt nooit in dat stadium. Die 30% en wat procent je, die het wel haalt, heb je minder. Die had je toch 30%. Procent, want je maakt de overlevingskans voor de anderen veel groter als je er een aantal wegschiet. Dus op totale aantal ganzen. Zal dat heel weinig uitmaken? Nee. Er zijn al tientallen wetenschappelijke studies. Er is geen bericht. manier, zegt u, om die populatie terug te brengen. Er zijn, nou, ten eerste. Dat zal wel lukken als je het landschap zou aanpassen, dus het aantal broedgelegenheden vermindert. En uit kostenbesparing maken wij van een hele hoop natuurmoeras. En dat is nou eenmaal. Heel voordelig. de mond het landschap aanpassen, is dat een optie? Ja. Nou, dat is ook iets wat je moet doen. Het is zo dat je, kan, je moet de populatie terugbrengen... en het schieten bijvoorbeeld voor het broedseizoen is al heel effectief... want dan krijgen ze geen jongen. Dat is veel effectiever dan na het broedseizoen, mm -hmm. dat klopt. Maar daarnaast moet je ook kijken van... hoe gaan we ons landschap inrichten? En er zijn ook experimenten waarbij ze rond een natuurgebied een hek zetten, zodat de jonge gans die daar opgroeien... dat die niet op het Malse grasland kunnen... Ja, dus is en-en, zegt u, van dus landschap aanpassen... Moet, maar ook voordat ze gaan broeden ze afschieten. En je moet ook nog eens kijken van... als we nog nieuwe natuurgebieden aan gaan leggen... of misschien ook in de stad dingen gaan aanleggen... zorg er dan voor dat je erover nadenkt van... is het wel geschikt voor gans of niet? Mm. U, u, zult wil, daar, u zult het daar beide niet over eens worden... maar ik wil tot slot, want dat doe ik altijd, even aan u vragen... om te beginnen maar uh, bij meneer Niesse... Vindt u nou dat er helemaal niets in de argumenten van meneer Guldemond zit... of toch wel iets? Hij hoeft zich helemaal geen zorgen te maken. Want, zoals bij alle soorten die plotseling zijn opgekomen... zal ook hierbij, ik voorspel, binnen tien jaar... waarschijnlijk zelfs al binnen vijf jaar, stort die ganse stand weer in. Onder Weet andere... u mijn vraag nog? Jazeker. Maar <lacht> dit kan ik als belangrijkste punt... toch niet helemaal achterwege laten. Maar wat zit er wel of niet in de argumenten van uw opponent? Schieten helpt nooit niks. Dat, dat zit er niet in. En verder heeft hij nergens een punt? Van wat betreft het schieten heeft hij geen punt, nee. nee kan het we draaien het niet om, helpen? meneer Guldemond. Zit er iets of helemaal niets in de argumenten <laughs> van meneer Nieuze? Nou, ik, ik ben het volkomen eens dat Nederland een zeer geschikt land is voor ganzen. Maar uh, dat je niks zou kunnen doen, vind ik een, een, een, een, een proeven van onmacht. Dat schiet door. En ik denk dat we als mensheid zoveel invloed hebben op de natuur... dat ik me niet kan voorstellen dat we dit ook niet kunnen. Meneer Guldemond van het Centrum Landbouw en Milieu... en meneer Niessen van Faunabescherming, beide dank. En hij staat alweer klaar en hij wordt begeleid moet ik er ook maar eens bij zeggen door Tom Zwart op piano en accordeon Blauwsoen No lights On the radar screen From your heights Trying not to be seen With your sub-machine You shoot to kill Chase Chase the meteor The blood Of the street sweeper Of all the peace It's your cannonball, screams through the sky. You're not a coast rocket. No wings at all. For a bomb or an angel to fall, you deceive to deny. It's your beautiful lie. Rocket Blauwsoen was dat. Blautsun, uh, begeleid door uh, Tom Zwart en Frank of Laurens? Moet ik even aan hem vragen? Frank, Thomas Timmerman. Frank Timmerman. Frank Thomas Timmerman, volledig. Uh, die hoorde je met z'n drieën. Uh, zongen dit nummer gisteravond uh, uh, zeg ik Johannes of zeg ik Bloodsoen? Wat jij wil. Blautsun. Laten we dat er maar inhouden. Was je op de bij de 3FM Awards? Hè? Ja, dat klopt. Dat is een, een, een ja, wedstrijd, en dan worden die awards, die prijzen uitgereikt, uh, op basis van, van stemmen van, van luisteraars en fans. Uh, jij was uh, genomineerd in de categorie Alternatief, maar helaas verloren. Nee hoor, niet helaas. Nee. Ik geef niet zoveel om wedstrijdjes uh, in de muziek. Ja, je zat gisteren in de Wereldrijd door, toen zei je dat ook. Ja, dat vind ik ook echt. En, to en toen zag ik al die andere artiesten, nou ja, misschien zelfs een beetje beledigd reageren. Ja. Van joh, mijn luisteraars, dat zijn je fans. En als die, als die jou een prijs nee, maar dat is ook de reden dat ik ben gegaan. En er zijn mensen die hebben gestemd. En, uh, en vooral voor het, voor het feestje ben ik gegaan. Was het leuk? Het was gezellig. Het feestje was gezellig, ja. Maar is het niet, dat wordt dan altijd gezegd, hè? Van als je niet wint, zeg maar ah, zo'n prijs is helemaal niet belangrijk. En als je hem wel had gekregen, had je nu misschien verteld... Van dat het toch wel heel nee, fijn is. Nee, nee, nee, serieus. Ik vind dat je muziek maken, liedjes schrijven dat heeft echt niks met wedstrijdjes te maken. En het is hartstikke gezellig voor 3FM. En ik heb ook echt genoten van het feest maar um, het is niet mijn kopje thee. Die prijs hoeft voor jou niet. Nou ja, het is, uh, vorige week hadden we hier Aad Knikman. Die heeft een boek geschreven over de herkomst van bandnamen. Ja. Er staat ook jouw naam in, uh, Blauwtsoen. Oh ja. uh, er werd gezegd, ja, die, dat is de naam van een, een obscure Deense wielrenner. Uh, maar dan is de vraag, want op internet staat bijvoorbeeld dat het om Michael Blauwtsoen gaat. En hij zei, ik ben benieuwd of je gelijk heeft, nee, het gaat om zijn vader, Fernere Blauwtsoen. Klopt dat? Ja, klopt. En wie was dat dan? Ja, verne, ik, ik ken hem niet, maar ik, ik kwam zijn, zijn naam in uitslagen tegen. En hij fietste volgens mij nog in de tijd van Joop Zoetermel. Ja, ja. Begin jaren zeventig en zo. Ik weet niet of Frits Barend hem kent, maar. Uh... Nee, Frits Maar Michael, Michael Blauwtzoen. Ja. Toevallig mailde zijn vriendin mij van de week. Oh. Ze gaan trouwen. Ach, gefeliciteerd bij <laughs> deze Ik heb ze nooit ontmoet. maar, uh, nee, maar Die heeft nog wel gefietst ook bij, uh, bij uh, Jan Raas, en ploeg. Maar ben je een echte uh, fiets Een of... enorme Wat... fanat, ja. ja de, de, deze renner heb je niet gekend, maar je vond zijn naam mooi. Uiteindelijk heeft mijn muziek niks met fietsen te maken. Maar zijn naam klinkt gewoon... Ja. Goed. Ja, toch? Ja. En je hebt je uiterlijk ook niet op hem afgestemd. <laughs> Ik zou niet weten hoe hij eruit ziet. Maar... Nee, heeft er allemaal niets mee te maken. Je derde album, Heavy uh, Flowers, is door... Nou, ik geloof iedereen alle recensenten ongelooflijk positief ontvangen. Je tournee is ook uh, uitverkocht. Uh, word je niet zo langzamerhand te populair... dat je zo direct gewoon prijs in je hand gedrukt krijgt, ook al wil je het niet? Geen idee. Nee, kijk, Zolang ik gewoon uh, uh, in volle zalen kan spelen, geniet ik er wel van, hoor. <laughs> Want je gaat, uh, je gaat ook in België spelen, begrijp ik hè? Ja. En je gaat uh, uh, meedoen, je bent ambassadeur van de Record Store Day. Volgende week zaterdag, hè? Dat is om de, de platenwinkels overeind te houden? Nee, het is meer een feestje uh, ter ere van die mooie platenwinkels. En of ze dat nou gaan redden ooit of niet, uh, dat, dat, boeit, dat boeit wel. Maar je dag... vindt wel dat die, die platenwinkels moeten blijven? Ja, zeker. Dat zijn zulke, er zijn zulke mooie winkels in Nederland... met zoveel uh, verstand achter de balie, weet je... van mensen die echt weten hoe popmuziek in elkaar steekt... en wie op welke plaat meespeelt en wij die ene speciale CD of die ene LP kunt krijgen. Het, het programma opium van de AVRO, zeg ik er maar even bij. Morgen gaat er ook uitgebreid ja, aandacht tof. aan besteden. staan in Leiden live. Ik wens je heel veel plezier, niet alleen op die dag, maar ook bij je, je tournee die, die je gaat komen. En we gaan zo direct nog van je genieten. Dank tot zover. Blaadzijde. Dank je wel. Mijn Duitse schoonfamilie maakt zich zorgen over de toekomst van Nederland. Met Paasen waren ze op bezoek en vroegen mij wat er in Nederland toch fout was gegaan. Nou, dat is verrassend makkelijk. Als je wilt uitleggen wat in Nederland is fout gegaan... hoef je eigenlijk alleen maar te vertellen wat in Duitsland juist goed is gegaan. Het eerste wat goed ging is dat Duitsland uit de Tweede Wereldoorlog... kwam als verliezer en Nederland als winnaar... inclusief een glorieus verzetsverleden, althans zo zagen wij dat. In Nederland legde de Tweede Wereldoorlog de basis... voor permanente zelfoverschatting. In Duitsland voor een haast neurotische, neurotische bescheidenheid. Daarom heeft Nederland geen realistisch beeld van zichzelf... en Duitsland wel. En daarom gaat het daar goed en hier niet. Nederland overschat zichzelf op een ziekelijke manier. Dat is traditie. Links-Nederland dacht in de jaren 70 dat ze de hele wereld konden veranderen. Inclusief vrije seks en onbeperkt drugsgebruik. Rechts-Nederland, met name de PVV, denkt anno 2012... dat Nederland de rest van de wereld helemaal niet nodig heeft. De PVV en de Linkse Kerk zijn wat dat betreft precies hetzelfde. Allebei last van ziekelijke zelfoverschatting. Wie was toch die vondel? vroeg mijn Duitse familie in het Vondelpark. Nederlanders denken dat Vondel een soort Nederlandse Shakespeare was. In de rest van de wereld heeft nog nooit iemand van hem gehoord. En volkomen terecht. Ook de individuele Nederlander overschat zichzelf. Vooral financieel. Duitsers kopen pas na hun veertigste een huis. Tot die tijd huren ze. In Nederland heb je als twintiger zomaar een hypotheekschuld van twee ton. Met onze hypotheken erbij heeft Nederland per burger... de hoogste schulden van Europa, meer dan Griekenland en Spanje. En toch denken wij dat ons niets kan gebeuren. Doe ons de gulden terug en opgelost. Een tragisch geval van hoogmoedswaanzin dat onze kinderen zwaar zal treffen. Duitsland, waar het wel goed gaat... heeft sinds 1945 nooit meer last van hoogmoedswaanzin. Zij geloven dat geld eerst verdiend moet worden... voor je het uit kan geven. Duitsland maakt dingen. Nederland verleent diensten en rijdt rond in Duitse auto's en trams... gekocht met gratis aardgas en torenhoge schulden. Daarom gaat het in Duitsland goed en hier niet. Nou, zo legde ik dat laatst uit aan mijn Duitse familie. Aan Nederlanders met zelfkritiek zijn ze niet gewend... En het idee dat hun Duitsland een fijn degelijk land was... deed ze bijna blozen. Aardige, beschaafde mensen. Maar één ding snapte mijn Duitse familie nog steeds niet. Waar kwam die Wilders nou opeens vandaan? Ik legde uit dat Wilders gesponsord wordt door Amerikaanse fans van Israël... en dat Wilders met Uri Rosenthal zijn eigen minister van Israëlische Zaken... in ons gedoogkabinet kabinet heeft gepropt. Mijn Duitse schoonfamilie wilde uiteraard niets naars horen over Israël. Wat zij bedoelde was die moslimhaat van Wilders. Hoezo? Nederland was toch tolerant? Nou, zei ik, onze wereldberoemde tolerantie... is vooral toch een vorm van onverschilligheid. Zolang je voor die ander niet bang bent en die ander geld opbrengt... mag die ander doen wat hij wil. Tegenwoordig zijn Nederlanders wel bang voor anderen en dus niet tolerant. Dat komt door Europa. Ondanks alle meesterwerken van Vondel en onze virtuoze slavenhandel... is Nederland anno 2012 gewoon een klein land... Maar ons kleine, blonde, dappere, uitverkoren volk... kan het niet opbrengen die werkelijkheid te zien. Tragische zelfoverschatting. Kom toch lekker bij Duitsland, dan zijn we samen de grootste... en beschaafste van Europa, zei mijn Duitse familie. Ik ben voor, zei ik. Justus van Oren. Justus van Oren. Het NOS-journaal de Netwijl. Radio 1. Het NOS-journaal.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 El Baudi speelde in de tv-series Van Spijk en Dunja en Daisy. En ook had hij een rol in de film Lover of Loser, naar een boek van Carrie Slee. Abdullah El Baudi was geboren in Amsterdam. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. ANUB nou, verkeersinformatie. Er staan 20 files. De meeste van die files staan in het midden van het land. De opvallende daartussen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, 11 kilometer tot aan de Afrit Bunschoten. De A12 bij Utrecht richting Arnhem, tot aan Driebergen 10. De A15 van Gorkum naar Nijmegen heeft een auto in brand gestaan bij Echtot. Tussen Meteren en Echteld staat 12 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. De A37 van Hogeveen naar Duitsland, voorknopend Holstroot, 4 kilometer door werkzaamheden. Tussen Oudembos en, en Zevenbergen rijden geen treinen door een kapotte spoorbrug. De vertraging is meer dan een uur. Omreizen kan via Breda. Dit is Radio 1. Apro, vrijdagmiddag live. Jan Mol. En goedemiddag. En welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar Reinhard Wolf zo uit gaat leggen waarom wij Nederlanders Duits moeten leren. Sluit mooi aan bij Justus Van Oel. En Frits Barend over onder meer Tom Bonen en Ola Toyfone. U kunt uh, reageren, zowel op Frits als Reinhard en op al het andere. Twitter ons, hashtag AfroVML En u kunt zo bekijken de website avro.nl slash vrijdagmiddag live. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over vrijdag de dertiende. Bij mij in de studio twee gasten. De ene zit hier, de andere daar. U kent ze allemaal wel, het zij uit het dagelijks leven... het zij uit een welbekende strip. Het zijn Guus Geluk en Donald Duck. Ja, dankjewel. Vrijdag de dertiende... Een ongeluksdag, Guus? Ja, dat is technisch gezien geen vraag, hè? <laughs> Geweldig. Donald? <middels> wat zegt hij? Dat het geen vraag is. Donald, dat is geen vraag. <laughs> Fantastisch. <laughs> Stelletje stripfiguren. <laughs> Laat ik het anders zeggen. Donald, <middels> heb jij last van het feit dat het vrijdag de 13e is? <middels> wat zegt uh, hij? Ja, heb, heb er wel een beetje last van, maar normaal gesproken heb je ook al veel ongeluk. Oud, godverdomme. O, ja. ja, dat doet pijn. Hij klapt zo met zijn snavel op het bureau. Ja, helemaal puppen. Ja. Ja. Het is een pigvogel hoor. Uh, Guus geluk, heb jij last van het feit dat het vrijdag de 13e is? Nee. Oké. Nee, en veel mensen niet hoor. Het schijnt zelfs dat verzekeringsmaatschappijen veel minder ongevallen en claims binnenkrijgen omdat mensen zo voorzichtig zijn omdat het dus vrijdag de 13e is. Ha, leuk hè. Wat leuk ze. Was het elke dag maar vrijdag de 13e. Ja. Maar wij veel, ik vind het ook niet leuk. Ja, ik denk dat we zo wel weg kunnen. Wat is er? Niks. Wat? Paraskevidekatriafobie. Wat is dat? Angst voor vrijdag de dertiende. Echt? Ja, eerlijk waar. Nou, probeer dat maar eens te leggen met je woordviewt. Ik wou net zeggen. Ja, eind goed, al goed, ja. Hoezo? Dat zeggen we altijd aan het einde van de strip als we er geen zin meer in hebben. Eindgoed al goed. En meestal lachen we dan met z'n allen. Oh. Oké. Okay. En ken je nog mensen die zijn overleden op vrijdag de 13e? Eindgoed al goed. Ja, maar hoe is het voor jullie om. Eindgoed al goed! Oh Oh, kijk naar nou wat je doet. Hij heeft zijn hele kop opengehaald aan de microfoon. Kom, Donald, we gaan. Nou, u hoort het, luisteraars. De een heeft wat meer last van pech vandaag dan de andere. Ik heb vooralsnog geen. Pro ah. Ah. Oh, uh, uh, uh, ah. Marian Luif, Henry van Loon en Pieter Bouwman. Miet, nach bij. En ik gooi er ondertussen een fles om, want het is ook een heel lastig rijtje wat ik voor u lees. Zeit, von zu, zu, wieder en keken, außer, außer, gegenüber. Dat lees ik ook voor, want uit mijn hoofd kan ik dat niet. In tegenstelling tot mijn Duits zit het meestal met het Duits van mijn generatie nog wel goed. Maar de jeugd van tegenwoordig schijnt helemaal geen Duits meer te willen leren. En dat is niet goed voor Nederland en dus is de dag van de Duitse taal in het leven geroepen. Bij mij aan tafel Reinhard Wolf, welkom. Hallo, dag. Duitser van origine, woonachtig in Nederland. Yep. Twee boeken geschreven over misverstanden... die kunnen ontstaan uh, tussen Duitsers en Nederlanders. Vooral als Nederlanders steenkolen Duits spreken. Uh, Frits Barelt natuurlijk ook aan tafel. We gaan ja, het over de sport hebben. Hm, verstand verstandelij. Verstandelij. Hoe is het met je Duits, Frits? Zeer, zeer slecht. <laughs> zeer slecht? Ja. Je hebt het wel op school gehad? Ik heb Duits op school gehad, schwere Wörter. Ik had ook een hele goede Duitse leraar. Maar ik leefde nog in de tijd dat je eigenlijk de bloedhekel aan het Duits had. Aha. Dat was in de jaren, begin jaren zestig. En ik ben opgevoed met. Uh... Nou, niet zo'n leuk idee over Duitsers. Ja, terwijl toch het, het gekke eigenlijk is, Rijnatholf. Dat... En dat deed toch door. Ik, bedoel, ik ja. ben het helemaal voorbij, die ja. tijd ligt achter maar, mij. Maar jou... Zeker als je het en... over, over het voetballen hebt in 1974. Hè? Dan speelt dat. Uh, laatst nog gezien van uh, dat plaatje wel, van, uh, van Ronald Koeman... die ja. destijds nog uh, met die Duitse vlag zijn... Uh, ja, affaire, ben je affaire, in de de ja, dat is een andere tijd. we heeft het ja, plaatje ja, meegenomen. Nee, ja. maar even, want de generatie van Frits, en, en misschien ook wel die van mij... ik, ik ben stukken jonger natuurlijk dan Frits. Nou oh ja, het scheelt niet zo heel veel. Maar, Ach, kom op, zeg. maar daarvan zeggen ze dat die beter Duits spreekt... of in ieder geval meer Duits wil spreken dan de jonge generatie. Klopt dat? Ja, dat is zo. En hoe komt uh, dat? Dus zeg maar, de, de, de, de Duitsers zijn wat sympathieker geworden in het beeld... He, door de tijd heen, uit die, uit die oude tijd... Um, maar uh, onderzoek uit de laatste tijd laten zien... naar de juist, die zeggen van... we hebben niet zoveel met Duitsland. Uh, dat is niet omdat ze anti zijn, maar... Uh, ja, goed, dat Duits, het is, je hebt het net voorgelezen... Het is een ja. ingewikkeld en ja. al die naamvallen en zo. En, het is ook niet zo sexy, hè? Uh, zullen ze Het is teken? ook ingewikkeld. Als huh? je ja, een klassieke opleiding hebt, is het nog te begrijpen. Is het heel moeilijk met al die naamvallen? Ja, maar is het dat erg ja. dat ze geen Duits willen leren? Um, nou, uh, het, uh, het scheelt centen. <laughs> Leg uit. Dus als je, als je net... Uh, je zou haast bellen met, uh, met het Katzenhuis op het moment. zeggen we, nou, je kunt aardig wat... Um, Geld verdienen. besparen verdienen. Um, als het zo zou zijn dat Nederlanders beter Duits gingen praten. Want, uh, dat hoor je dan ook met... Zeker bij het Zaken doen. Um, maakt men dus zich wel het een beetje te gemakkelijker... om dan alvast met Engels te beginnen. Of, uh, maar Duitsers spreken ook goed Engels. Uh, is dat mijn is mijn ervaring. Ja, maar als je wat wilt verkopen huh? aan iemand... Uh, dan is het, en je hebt concurrentie... dan is het wel handig om uh, goed Duits van die te spreken. Ja. Maar is en, het zo dat we... wij letterlijk... Uh, is dat onderzocht? Laten wij geld liggen ja. omdat we niet goed Duits spreken? Ja, er is uh, uh, de laatste jaren onderzoek geweest van een Fanatex. Dat is een exportkoepelorganisatie. Uh, en die zegt dat nou ja, zo'n 8 miljard of zo... die laten we nog ongeveer liggen aan omzet... 8 om, miljard? Om, ja, om die reden. Ik kan me dat nou. bijna niet voorstellen. Ik bedoel, Dat zijn wishful thinking onderzoeken. Denk ik. ik bedoel, iemand die wat wil verkopen... iemand die wil kopen, ik word het met elkaar eens. Het was niet er die reekstapel die het onderzocht. Um, nou, ik bedoel, het klinkt mooi. Ik, ik merk ja. althans, zodra je met Duitsers... kun je altijd wel een beetje Duitsers zijn. Elke Nederland spreekt een beetje Duitsers. Ja. Zodra jij het moeilijk hebt, zijn ze heel sympathiek... om je met Engels te helpen. Ze zijn sympathiek, dat is ook zo. Ja. De... sympathiek. Dat vind ik zelf ook, Ben ik ook, dus dat kan ik ook niet anders zeggen. <laughs> um, ja, maar het schijnt echt zo te zijn. Maar Waarom met, het scheelt het 8 miljard? Alleen omdat ze niet goed Duits spreken? wel? het schijnt echt zo te zijn. Ik, bedoel, uh. ik geloof het niet. Um, <lacht> als je mensen spreekt, hè, die, die inderdaad handel drijven. of in de, in de regio hoor ik dan af en toe ook uh, zakenlui. Mm -hmm. En die zeggen dan van. Nou, uh, de, Duitsers, die, de Nederlanders maken ze soms een beetje te gemakkelijk. Hè, om dan. Uh, ach, dat, dat is vaker. zijn en weer zon en zo. En dan, uh, als je dan uh, echt met iemand een relatie wil opbouwen ook zakelijk dan doe je dat toch liever met iemand waar je het idee hebt. Die, die doet in ieder geval moeite hè, om zich in mijn ja, maar te maar wij vragen praten. van de Duitsers toch ook niet dat hij Nederland spreekt. Omdat wij nee. zo'n klein land zijn worden we geacht alle talen te spreken? Ja, maar Frits, alle, alle grote ja. topmensen, regeringsleiders... die uh, kunnen het beste charmeren door één zin in de lokale taal te zeggen. Ja, ik... Zo werkt het wel. Ik bedoel, ik denk dat onze topleiders dat wel kunnen, als ik eerlijk ben. Dat is goed. Ja, maar blijkbaar onze ondernemers niet. Ik bedoel, nou, ze, ze stonden de laatste tijd kunnen. vaker in de kranten... Hè, omdat ze dat uh, dus niet konden of meteen in het Engels overgaan. Of hm. nieuwslezers ik... van ons hè, bij, uh, in, in, in leg door die burgemeester... Ja. Nou, die moesten ook meteen stotteren en zeggen van... Uh, ja, sorry, ik kan alleen maar Engels en zo. Maar goed, dus, dus we even, ik nee, ga nee, er even nee. vanuit dat het klopt. Maar gaat zo'n dag, uh, de dag van de Duitse taal, gaat, gaat die dan helpen? Uh, helpen wel. Zeker niet de zaak helemaal veranderen. Want wat gaat er gebeuren op die dag? Um, op die dag die is in het leven geroepen door. Uh, dat, dat is dan de Duitse Nederlandse Handelskamer en. Uh, even kijken wie nog meer. Uh, de Duits-Nederlandse. -Duits nee, het uh, Duitsland Instituut in Amsterdam. Uh -huh. En nog een paar van die organisaties. Keut Instituut. Keutinstituut, precies. Ja. Um, en. Nou, dat gaat misschien in zoverre helpen dat de aandacht daarvoor iets meer... Er worden allerlei bekende ja. Nederlanders ook voor ingezet, Klopt. Zelfs onze uh, Willem-Alexander, die is beschermheer daarvan. Kijk aan. hij nou ja, die heeft ja. Duitse dat... wortels. Kijk, dat hè? gaat <laughs> dat zo naar de, de dijk zetten. Nee, ja. ja. ja, maar het is... Want, want, uh, leren eigenlijk Duitsers Nederlands overigens? Even de andere kant op. De laatste tijd, de laatste jaren veel meer. Er zijn op dit moment meer jonge Duitsers die Nederlands leren dan omgekeerd. Ook vanuit zakelijke overwegingen? Uh, ja, hè? en uh, ook omdat men nog steeds vindt dat het hier een hartstikke leuk landje is... waar je hè, de en lokken ik... en de sympathiek en al dat dus, soort dingen... En dat is het nou, natuurlijk ook eigenlijk. Ja, precies. Want wat gaat er ja. dan mis als, als Nederlanders niet goed U heeft daar twee boekjes over geschreven. Kunt u voorbeelden geven van hilarische misverstanden... omdat Nederlanders niet goed Duits spreken? Uh, nou, hilarisch, uh, massa's. Hè? Het gaat me ook zeker niet om, om dat dat goed moet. Noem eens een voorbeeld. Maar dat je een beetje lol kunt hebben over die foutjes... Uh, nou, als je dan. Uh, Laatst iemand vertelde die. die vroeg dan aan de, aan de buschauffeur. Van, uh, hoeveel mensen vervoert hij dan zo per dag? Wie veel mensen vervuren ze zo aan taak? Nou, en vervuren is. Uh, verleiden, hè, bijvoorbeeld. Ja. Ofwel. Um, lente. Oh, ja, dat wist ik ook niet. <laughs> nee, hè? Maar dan nee. kun je nog lol hebben. Is dat staat ze in Casanova. Ja, Of. Uh, lente. Uh, Kijk maar die vogels daar in Baum. <laughs> En uh, dan denk je dat dat meervoud is van vogel, maar dat is een beetje. In werk, Nederland een wekt, werkwoord. Kijk, kijk eens naar die vogels in de boom. Ja, ja. Wat is vogelen? Of wilt u het niet uitspreken? Nou, dat is neuken. Hè? Ja, ja. ja. <laughs> dat zijn toch hele rare zakelijke gesprekken ja. zo, Vries? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. begin je nu een beetje te geloven. Ja, ja, maar ja. ik zeg dat toch, Vind ik toch wel leuk om te zeggen. Ik zie, zie... Kijk, toch, dat is veugelen in Baum. Ja, ja maar goed. In, in het Vondelpark. Ja. Als je, als je ja. zaken wil doen, is het weer minder handig, toch? Ja, maar ja. ik denk dat een Duitser daar ook ontzettend moet lachen, ook. Als ik eerlijk ben. Is dat als je niet een zo? beetje het leuke zegt, als jij dan over veugelen hebt, dan zegt ze man. Ja. Ik, misschien heel raar, maar veugelen is vieken. Rieke Raal was toch ook heel populair. Ja, ik je uh, daar toch ook ja. al u uit. Ja, nou, als ze dat doen, hè, dan, dan heb je het goed. Dat is ja. ook ergens mijn hele boodschap. Als er over gelachen gaat. kan worden. Ja, en dat niet pas als die ander weg is. Hè. Zo heb je gehoord wat die daarvoor rare dingen gezegd heeft. Maar ter plekke van. Uh, Hey, uh, karl is helemaal toe, hè? Ja. Is ben goed met je klaargekomen, Ja, maar is ben goed met je klaargekomen, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar, want bijvoorbeeld, Speter, ik, ja. ik, ik noemde ja. al even Rudy Karel. Nou, die is natuurlijk niet meer onder ons. Maar andere populaire Nederlanders in Duitsland, zoals Linda de Mol... die wordt geloof ik ook ingezet ja. in de campagne. Op, op handen gedragen ook, ja. Sylvie van der Vaart is heel populair. Ja, en ja. die, die spreekt allemaal top top goed, uit. En Raphaël is is ook. Ja, Raphaël ook. En Guntelaar ja. nu. Ja, maar Makai. Ja. ja, ja, ja. Zou je toch zeggen, en, we, en we, we ons... doen goed ons best Van Gaal niet, hè? Ja. Hè? Van Gaal niet, hè? Niet meer. Nee. <laughs> dat is een goede reden, hè? Maar die, maar die was natuurlijk... Uh... Ja, uh, leuk bij hem was eigenlijk dat die... Uh, die kon op dat balkon in München staan hè? en zeggen van... Wij zijn weer open Europa en dat soort dingen. Ja. En daarin was hij haast nog Duitser dan de Duitse zelf. En, uh... Oh, dat vindt u dus ook wel. In die ja, ja, <laughs> nee. Maar hij sprak... Zorgen, ja. hij sprak... heel slecht Duits. Uh. Alle andere voorbeelden die we noemen, da dat zijn allemaal voorbeelden... van Nederlanders die goed Duits spreken. Uh, ja, Linda de Mol, dat, dat ze uh, ja, zeker. Maar zelfs Louis van Gaal, die, had, die kreeg... De, de prijs van de spraakbewaren... Ja, de ja. Duitse spraak. Ja, ja, ja, ja. Niet omdat hij misschien zo fantastisch was, maar wel... die moeite deed. Om, Om, maar dat de te spreken. Te spreken. doen bijna alle, alle voetballers... die naar het buitenland gaan, en er zijn heel... Van Nederlands voetballen naar het buitenland ja. gaan of ze naar Italië, gaan Spanje, gaan Duitsland of Engeland. Ze proberen altijd de taal van het land te spreken. Nederland. Terwijl hiervoor het Steve McLaren, uh -huh. is nu al geloof ik drie jaar coach in Twente, spreekt ja. nog alleen maar twee mooie Engels. Engels. Ja. Ja. Wat, ja, wat, ja, wat raadt u eigenlijk Nederlanders ja. aan, als je, als je niet goed in Duits bent, om toch dan maar met fouten Duits te spreken? Of om gewoon eerst foutloos Duits te leren spreken? Nee, liever het eerste. Hè? Uh, gewoon de spreken, spreken. Ja. ook al ja. maak je fouten. Precies, dan, dan geef je blijk van, uh, uh, ik, ik probeer het. En wat je ook zei van dan. Uh, ja, dan, heb je, dan kun je elkaar ook helpen. Dus Frits, ook voor jou is er nog een kans in Duitsland. Volgende week donderdag, 19 april, is het de, de, de dag van de Duitse taal. Op uh, magmiet.nl vindt u meer informatie over alle activiteiten die georganiseerd worden. Reinhard Wolf, dank. Blijf nog even zitten. zodat ik gaan we het over sport hebben met Frits. Maar we gaan eerst weer luisteren naar Blautsen. Wij They won't Won't be the sun The noises on the stairs Will come and go Leave a light on close The gates of hell Tonight The wolves behind the glass Sleep tight, sleep tight And lay your head to rest White lights grow, hey, hey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 voor met Frits! Frits De hoofdredacteur van Helden en ook nog aan tafel, Reinhard Wolf. Uh, sportief, uh, Reinhard? Ik heb veel hard gelopen in mijn leven. Hard gelopen? Ja. ja. En, en Lief hebben... Dat is nou typisch zo'n voorbeeld... van hoe ja, de generatie van Frits nog tegen de Duitsers gaan kijken. Ja. Maar ja. uh, ook, ook in, in uh, hoe moet je dat zeggen... Uh, de, de, niet alleen actief, maar ook kijken naar sportvoetbal? Oh, ja, zeker. Ja. Ja? Uh, uh, Welke sporten vooral? Uh, voetbal kijk ik veel, hè? Ja. Dus, uh, ik woon in Groningen. En fan van welk ja, ben fan team? Ik ook, fan van FC Groningen. FC Groningen. Is het moment is zo makkelijk. Precies, niet zo makkelijk. Jammer. Eén ja. dingetje voor je lijstje, ja. Frits. Johan ja. Cruijff wordt weer genoemd, natuurlijk. Hij gaat naar Liverpool. Ja, Telstar willen we ook als adviseur. Wat weet jij ervan? Ik weet er niets van. Oh. Maar ik weet, ik was een keer, Henk, en ik, Henk van Dorp en ik, waren een keer thuis bij Johan Cruijff. En zei die: gelooft het niet hè, dat ik aan, voor aanbiedingen kan bekrijgen. Hij wil alleen maar Barcelona en Ajax. En hij heeft nu dat Mexico gedaan, omdat met zijn foundation hij daar belangen heeft. Ja. En toen rolde er inderdaad een fax binnen van Inter Milan... en hij hoeft alleen het bedrag maar in te vullen. Hij zei, maar je dacht niet dat ik naar een club ga... waar ze trainen en niet in hetzelfde locatie voetballen. Zei, dat vind ik zo niet horen bij voetballen. Je hoort te voetballen en te trainen in hetzelfde stadion. Mm. Dus hij ging nooit naar Inter. In maar Milan. hij gaat ook niet naar Liverpool, begrijp ik al uit jouw woorden. Nou, ik denk het niet, nee. Mm. Nou, van schijnt zich ook aangeboden te hebben, dus ze kunnen kiezen. De, de top 3 en de flop 3. gaan we met de tops beginnen? De top beginnen, ja, ik ben geen golfkenner, ook geen golfbeoefenaar. Ik heb geen ruitenbroek. Uh, maar golf is razend populair onder voetballers. Uh, de zoon van Rome van Persie zou best eens eerder voor golf kunnen kiezen dan voor voetballen. Hm? Maar afgelopen weekend raakte ik gebiologeerd door Boebe Watson. Die in Augusta verrassend de zogenaamde Masters won. Ten eerste zie je rond dat golf op die hole zie je uiterst gedisciplineerd publiek. Die roepen niks, die schreeuwen niks, die klappen alleen maar. En opvallend wit en blank... Ik heb echt geen zwarte tussen het publiek gezien, maar dat terzijde. Maar die Watson is een soort anachronisme in de golfwereld. Hij heeft lakke conventies, zoals ik in RC Next. Hij nam nooit les. Hij noemt zich, wat hij doet is boeba golf. Dat is weer iets anders dan Boonga Boonga Face van Berlusconi. Hij heeft toch heel eigen stijl. Dwars van, door alles in. Hij schijnt ook een keer, een bal lag niet goed. En die kon hij niet goed slaan. En hij had een slag gevonden, waardoor hij weer prachtig op de green kreeg. Dus een geweldige uh, winnaar. Een blanke Amerikaan. Een blanke Amerikaan, ja. En uh, hij is vader geworden, zes weken geleden. Je weet, Mark Cavendish heeft onlangs een grote wedstrijd laten lopen... want hij wilde bij de geboorte van zijn kind zijn. En de meeste sporters willen de geboorte van hun kind niet laten lopen. Maar ja. hij gaf toe dat hij nog niet eens de luiers verschoond heeft... van zijn zes weken oude kind. En dat spreekt jou ja. meer aan? Nee, spreekt mij niet. Oh. Ja. Boerba Watson. <laughs> maar ik vind het wel leuk dat je zo gek kunt zijn. golf lief uh, hebben? Uh, nee, daar dat heb die. ik eigenlijk niks mee. Okay. Misschien op mijn oude dag, maar dat duurt nog wie heel weet. lang. Dan ja. de sport van Benny Jolink en Normaal, want het gaat oerend hard. De motocrossers, dat is typisch, een, uh, net als schaatsen het domein van boerenzonen in Nederland. We hebben weer, weer zo'n talent. Jeffrey Herlings, die won afgelopen zondag uh, pas zevende jaar. De MX2-klasse. Ik vind dat, dat het prachtig om te zien, dat motocrossen over dat veld heen. En ik ben benieuwd wanneer die de voorpagina van de sportpagina ziet. Want hij staat voorlopig nog op de achterpagina Ik weet nooit wie er voor ligt en wie achter, maar goed. Nee, dat klopt. Dat weet ik ook nooit voor <laughs> ja, de okay. halen, Maar het maar is wel, wel groot. Het ziet ja, er En Jeffrey Herlings is een groot talent en we kunnen weer een wereldkampioen krijgen. En dan afgelopen zondag de dubbelslag van Tom Boon. Hij won voor de tweede keer zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix in één jaar. Ja. Hij wilde dit keer solo, zoals we dat gewend zijn Vaak Fabian Kanselaar. Die was helaas geblesseerd. Heel lang reden je in zijn eentje op kop. Ja, hè? 55 kilometer. Uh, Nicky Terpstra was even bij hem, maar die moest op een gegeven moment afhaken op een bepaalde Kasseienstrook. En hij even naar het record van Mister Parijs, Robert Roger de Flaming. Maar hij mist nog één record. Dat heeft hij niet en dat zal hij voorlopig ook niet krijgen. Dat is in onze handen van onze eigen Peter Post. Die was de snelste winnaar ooit. Mooi, hè? Dat, dat, dat het feest in zijn lang, handen de... Ja, dat is ja. fantastisch, ja. ja. Uh, en het leuke was Roger de Vlaming... die dus dreigt dat record van vier overwinningen kwijt te raken. Want de wonen kan er nog een vijfde Ze zijn nu nog winnen. gelijk, ja. Ze zijn nu nog gelijk. Die zegt, dan ben ik geen Mr. parijs roubaix meer. En de meeste sporters reageren dan... nou, ik vind het niet zo erg. Hij zegt, ik zal er ongelooflijk de pesten hebben. <laughs> ja, ja, ik eerder. hoop ook niet dat hij het wint. En bovendien, afgelopen zondag... gaat geen tweede tegenstanders, gaat derde-rangstegens Gezien parijs roubaix ja die vol, ja. Ja. ja. Uh -huh. Mooi hè die bonen. Ja, dat uh... En, en zeker dat je over die... Uh, nou ja, dat je die kasseien. Midden, midden door de modder moet enzovoort. Het was gewoon ja. over die kasseien, maar ik fiets over kasseien fietsen... is zo ongelooflijk zwaar. Dat doet Lijkt zoveel mee. met je lichaam. Dat ja. Ja. Echt, je kan, en dan kun je nog beter op hoog gaan dan dalen. Want dalen is nog enger op kasseien. Heel ongezond. Mm -hmm. En het gek mm -hmm. is dat je dan dus bijna anderhalf uur... naar één wielrenner zit te kijken. en toch kijkt. Is het spannend? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. De flops. Ja. De flops vond ik de beker van de PSV en Irakles. Meteen naar Parijs-Roubaix. Nou, we spreken het hele jaar over die fantastische competitie die we hebben. En soms met cynisme en dan toch vaak wel met opwinning. En dan krijg de bekerfinale... die in bijna alle landen echt een opwinderde wedstrijd is... tussen een favoriet en een outsider. Nou, Je had nog gezegd van dat ze misschien wel gingen winnen, toch? Nou ja, ik had ze wel een kans gegeven. Maar ze waren volslagen kansloos. Ja. Je hebt ze helemaal niet gezien. En ineens was er wel een groot krachtsverschil... tussen PSV en Herakles. Herakles was waarschijnlijk stijf van de zenuwen. En PSV liet eindelijk zien waartoe het in staat was. En het dieptepunt, ik noem het de flop... het dieptepunt vond ik de uitspraak van Dries Mertens, Want coach Philippe Cocu had hem gezegd... dat hij voor elke bal moest gaan. Oh. Dus normaal doet hij dat niet. Maar voor deze <lacht> ja. week in dacht hij... Ach, meneer Cocu, laat ik vandaag ja, eens voor elke de de bal deur gaan. Het is te duur om het hem ja. te ik, vond dat echt, dus, ik zie dat jij inderdaad voor uh, één uitzending in de acht ik weken Ik ga nu mijn best doen. Ik ga nu vanavond ja. een keer me goed voorbereiden. Ja. Ja. Maar gek overigens, want PSV speelde daar dus heel goed. En, en van RKC maar ja, deze en dat week... bedoel ik dus. Toen heeft Cocu waarschijnlijk niet gezegd... ik zag ja. tegen RKC, je moet weer voor elke bal gaan. Ja. En dan doen ze het niet. Ja. Goed. Uh, Flop 2. Flop 2 is het Nederlandse rennen. We hebben altijd al wel een naam gehad met wielrennen... in achtervolging met sprinten, Theo Bos. Afgelopen wereldkampioenschap in Australië. één bronzen medaille. We zijn volledig achtergeraakt bij de Anglo-Saxische landen. Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland die heersen. En Duitsland heersen bij het baanwielrennen. Duitsland heeft altijd geheerst. Cyprus en Macedonië, dat soort niveaus zijn we nu afgedaald. En, uh, de Lasbomen en de Niki Terpstra zie je binnenkort niet veel beter. Nou ja, niet op de baan in ieder geval. Ze nee. rijden niet op de baan. Nee. Het waren vroeger nee, goede dat is baanrenners. De ja, dat en we baan... hebben natuurlijk wel Marianne Vos nog altijd bij het wielrennen. Maar het hele Nederlandse wielrennen zit behalve bij de dames. Marianne Vos natuurlijk en met ja. Van Dijk. Maar we kunnen het zondag zien bij de Amsterdam Gold Race. Daar verheug ik me erg op. Ik ga, morgen ga ik hem zelf een stukje rijden. Oh. En ik hoop, want dat is een wedstrijd voor de Nederlanders... ik hoop dat ze weer eens meedoen om de eerste plaats. Maar ik vrees van niet. Maar de grootste flop vond ik Ollo Toijvonen. Dat is die prachtige blonde Viking van PSV. Die in de wedstrijd tegen Herakles een ongelooflijk mooi doelpunt maakte. Achter zijn standbeen ja. langs. 1-0. Dan denk je, nou. En toen de wedstrijd al beslist was. kwam weer zijn oude karakter naar boven. Die sympathieke Willy Overton. wiens vrouw ook op stond. Dus ik geloof dat ze tijdens de wedstrijd een telefoontje hadden: dat als zijn vrouw naar Chicas moest, zou hij de wedstrijd hij er, uitstappen... moest hij eruit. Willy Overtoom, die op een transfer hoopt. die kreeg in de tweede dan van zo'n verschrikkelijke doodschop. van die Olatooi van een. LPSV al met 3-0 voor Stond het toen al voor. Gelukkig gebeurde er niks. maar voor hetzelfde had die Overtoom zijn been gebroken. Nou, Nigel de Jong is hier een jaar lang beschimpt. voor een paar domme. inderdaad niet handige overtredingen. bij het WK. En die is echt ja het Nederlandse Nederland is internationaal aan in de Mario ja. Balotelli, dat zijn we allemaal over eens. Die zwarte spits van Manchester City. Over, afgelopen week weer verschrikkelijk over training. hij ook weer met dat gestrekte been vooruit. Net als de uh, toyfonen. Daar zeggen we allemaal van, die is gek. Die is volslagen gek. Maar van toyfonen zeggen we dat niet. Hij kreeg geel, hè? Hij kreeg geel, maar hij is niet... Dus hij is verantwoordelijk voor zijn daden. Dat is nog veel erger. Want je kan beter gek verklaard worden dan niet gek verklaard worden. Nou, ik hoop dat PSV is een club van waarde en normen. Je hadden misschien wel kunnen zeggen... na die verschrikkelijke overtreding van toyfone... het is niet gepast wat jij doet, je gaat maar eens wedstrijd op de bank zitten. Tegen Wij je gaan jezelf eruit ja, halen. dat doen ze niet. Ze hebben hem laten ja, voetballen tegen RKC. zou enig, enig team dat doen, denk je? Nou, u? het heeft in ieder geval wel geholpen. Want ze hebben verloren van, van de RKC. Ja, PSG. dat wel. Dus ja. ze hebben heel, hadden ze beter dus wel kunnen Hij zei zelf, doen. ik speel de bal, hè? Ja, ja, dat zegt hij altijd. Hij <laughs> heeft altijd is hij de onschuld zelf. Mm. Maar ik verbaas me ook waarom hij nooit als gek verklaard wordt... en de Balotelli's en de Nigel de Jongs van deze tijd wel als gek verklaard worden. Dat is toch heel raar. Reinhard hè? Wolf, de verruwing... In de, want u houdt van voetbal. Ja. Wat vindt u van dit soort overtredingen... en, en daar ook de verklaring van... Yo, ja, ik, ik speelde de bal. Nou. Ik zat net te luisteren en ik denk van... Eh, ik vind het zo spannend bij voetbal of wat dat ook is... dat je eh, hoe dat om de havenklap eh, opeens bij de held... een half uur later ben je gewoon... Eh... De ja, dat op de is, de het, is inherent aan topsport. Ja. Het, het gaat om winnen. Maar ik zal ja. ook nog in AD werd een vergeleken met Suarez. Is een volslagen misplaatse vergelijking. Suarez is een rotjongetje misschien in het veld, is een winnaar, maar is een acteur. Maar die heeft nog nooit iemand een doodschop gegeven. En Toyfoni geeft doodschoppen. En dat is zo kwalijk. Dat hoor je niet te doen. Want het zijn je, het zijn je collega's. Maar, maar met dat contrast wat Reinert uh, ja, uh, zegt, gebeurt. klopt wel. He, dat want klopt, dat, ja. Inderdaad een prachtige doelpunt. Nou ja, daar werd hij letterlijk ja. op handen Maar dat gedragen. doet hij zelf. Dat doet hij zelf. Bedoel, hij mm. maakt dat prachtige doel. En even later is hij zelf ook schuldig aan die verschrikkelijke overtreding. Maar wordt dat erger, Frits, vind je dan? Nee, het wordt niet erg. Het zijn bepaalde spelers die het doen. En als toi voor een kerel is, doet hij het van de week eens bij, bij, bij Vertongen... of bij die Pepe van Portugal. Ja, het is ook Want dan misschien een half uur later over de reclameborden. Het is misschien ook weer een pleidooi voor camera's. Hè? Want die scheidsrechter zei, begrijp ik later toen hij je terugzag op het beeld... dat ja. hij het misschien toch verkeerd nou ja, had. gedaan. ja, dat ja, is sorry. al langer natuurlijk sprake van dat inderdaad de vierde man die dat ziet... Die heeft een oortje, of die scheids heeft een oortje dat de vierde man zegt: Dit was een overtreding waar je rood voor moet geven. Dat kun je alsnog groen. En daar ben ik een groot voorstander van. dat Zou het ook niet zo zijn, die ru of die, die harde overtredingen? Dat, dat, dan, dan ben je niet meer goed bezig, of dan, dan forceer je iets. Denk ja, ik, ja, ja, jou, ja. Je maar, je maar niet meer. Uh, maar je het antwoord daarop even. moeten we afwachten, want de tijd is om. Frits Barend, dankjewel. Hij heeft het vol.